Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een jongen die vorig jaar in Servië tien mensen doodschoot op een school... hoeft niet zelf de cel in, maar zijn ouders wel. De vader is veroordeeld voor 14,5 jaar cel, de moeder voor drie jaar. Ze zouden hun kind hebben verwaarloosd volgens de rechter... en de openbare veiligheid in het gevaar hebben gebracht. De vader leerde zijn zoon met vuurwapens schieten... en zou zelf het moordwapen en de kogels in de schooltas hebben gestopt. Vanwege het stormachtige weer dat voorspeld is rond de jaarwisseling gaan verschillende evenementen niet door. In Tilburg zijn omwille van de veiligheid de shows die om middernacht zouden plaatsvinden afgelast. En in Amsterdam en Wassenaar zijn de vreugdevuren vanavond al aangestoken in plaats van morgenavond. Ook in Den Haag gebeurt dat vanavond nog. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot 90 km per uur tijdens de jaarwisseling. Ontheemde Palestijnen in de Gazastrook leven onder steeds slechter wordende omstandigheden. In tentenkampen is amper beschutting tegen de kou. Zes baby's en een volwassene zijn al door die kou overleden, zeggen artsen tegen persbureau Reuters. S'nachts koelt het in de Gazastrook af tot zo'n 10 graden, waardoor er een hoge kans is op onderkoeling. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt met een temperatuur tussen de 2 en 7 graden. Minima liggen tussen de 2 en 7 graden. Morgen op AWS-dag dus, overdag zo goed als droog. En s'avonds kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM.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 Welkom terug alweer bij het tweede uur van Play It Loud Underground met Sander. Yeah, en Marcel. En Marcel, hey, fijn nou. dat jullie nog steeds luisteren. En uh, we gaan er weer een lekker tweede uur van maken met ja. uh, veel black metal. Ik heb er zin in. Ja, mooi man. Gaat ja. lekker vanavond. Ja, zeker. Nou, leuk, nou ja. leuk om te horen. En uh, nou ja, ook bedankt voor de verzoekjes trouwens nog, uh, Claire en Diederik. Uh, wil je ook een nummertje horen volgende maand? Stuur ze dan in. Uh, dat kan uh, naar Facebookpagina Play It Loud at ZFM Zandvoort. Je mag het of naar Sander, of naar Ben sturen. Of naar mij uiteraard. Yeah. Uh, dat vind je vanzelf wel eens. Dus stuur ze lekker in. Wij draaien ze maar wat graag voor jullie. No matter what. Yeah. Als het maar underground is. <lacht> nou ja, dit was dus een satiricode. Ja, Chris, du. Nou kijk je, ja, Noord-Sweets uh, uh, Ik ga niet uitspreken wat het, wat het <lacht> betekent. We worden meteen geband op de Echt, radio. Uh, ja. Ja. <lacht> We doen ons best. Uh. <lacht> ja. uh, kijk, het volgende nummer is... Ja. Uh, van uh, Gals Weird. Ook uh, Noors, geloof ik. He. Ja, zeker. Uh, veel Noorse bands vanavond. Ja, alleen maar. Want daar komt de beste black metal band vandaan. En dat sowieso. Welk nummer heb je uitgekozen uh, van uh, Gals Weird. Ik, uh, was het ook alweer? Oh ja. <laughs> From the Spear. Oh ja, die, die had ik nog niet klaarstaan. Enjoy. Uh, yes. By mercy, by strength, we your pity lives Not by spirit, by flesh, we awaken the beast within Knee deep in your repulsive It blood, we art Victorious by the power of our minds and bodies Watch the twilight of your god As the system cracks And all oh, your life is dead, Priest, Take a look into our minds Feel the pulse of omnipotent strength Take a look into our souls Feel your life drained of everything That was Loud. Dit was Mayhem. Ja, yeah, jouw bentje. Met In the lies Where Upon You Lay. From the Grand Declaration of War uit 2000. Ja man, vette plaat. Ja, yeah, zeker. Oldschool zanger, Maniac. dus is in 2004 gestopt omdat hij het uh, gewoon te fucked up was af en toe. Uh. Maar ja, het is gewoon een geweldige plaat, ook. Puur Antichrist en uh, ja. Ja, gewoon geweldig, dit. Okay, want, uh, wie is nu de nieuwe zanger? Uh, nee, Attila die speelde okay. ook op de, die zong The Mysteries in. En toen mm -hmm. is uh, Mayhem, die Anonymous is natuurlijk vermoord. Dus toen yeah. de band viel uit elkaar. Yeah. Dus en die kwam pas in 2005 weer terug eigenlijk. Okay. Nadat die Mania-character uh, eruit was. Oh, oké. Okay. Dus ja, nu, volgende. Ja. Hey, Dark ja, Throne, Under ja, Funeral ook. Moon. Klassiekertje. Ja, Dark Throne. Dus een band die nooit, bijna nooit live speelt. Of ja. Eigenlijk begin jaren 90. Uh -huh. Ze hebben natuurlijk een offer van wakken uh, van een miljoen euro uh, <laughs> nee tegengezegd. Omdat hij gewoon niet ja, performt, zeg maar. Uh -huh. Dus dat is op zich wel bals. Ja, maar, echt uh, wel, ja zou we nou ja. dit als het nummertje 13 beschouwen vanavond? Yes. Ja, onze klassieker, dat doet Ben altijd. Ja. Dan heeft hij de nummer 13 vanavond, okay. dat is de klassieker. Nou, okay. Dit mogen we wel als een klassieker beschouwen. Zeker. Under Zeker. a funeral yeah. moon. we terug bij Play It Loud yeah. in the ground. Fijn dat jullie nog steeds luisteren. We hoorden net etonus. Hey, en met het nummer The Luciferian Architect. Yeah. Het is zijn laatste album uit oh. 2023. Oh, dat is een redelijk ja. nieuw album inderdaad. Ja, hele nice. vette platen. Ja, aardaden. ja goed. absoluut. Ja, ja, ja. kennis uh... van mij speelt er sinds kort in. Oh. Die speelt, uh, speelt nog steeds in Tyrus. Oh ja. Dat is een uh, Noorse black ja. metal band. Dus uh, wel toffe gast ook. Uh, ja, je vertelde het inderdaad wel. Ja. Is... Dus uh, nee, dat is wel leuk. Is mijn eerste kennismaking met ja. deze band. Ik kende dus ze al van naam, maar ik had eigenlijk nog nooit een transport. het is echt een vette dus, band. De hele discografie is wel heel vet. Ja, ga ik wat meer van luisteren? sowieso. Ja. Nou, de volgende die kennen we ook allemaal. Trouwens, ja. Dit was de nummer 13, by the way. De 12 die we draaiden. Of dat, het nummer daarvoor was niet de 13, maar dat wou de klassieker zijn. Maar uh, nee, wat hadden ons verteld. Maar yes. dat terzijde. We hebben nu wel een klassiekertje weer gepland staan. Ja, Gorgorot. Uh, yes, yes, yes. Morgen kom Ja, van het album Pentagram. Yeah. Arturus met Rood. Oh, zwaar. Uh, ja, ook het Noorse band natuurlijk. Met Hellhammer, Knut, zwaar. Dus uh, ja, gewoon, gewoon een vette band ook. is van hun eerste LP, EP, sorry. Uh, Constellations uit 1993 geloof ik of zo. Ja, gewoon vette plaat. En nu is het tijd... ...voor de Concertagenda. Marcel, yeah. tell us. The Play It Loud Concertagenda. Ja, in het nieuwe jaar kunnen we toch wel het een en ander zien. Uh, beginnende met 2 januari dan kunnen we zien Scroetbalg, dat de Drens is voor opschepper of Grootbek. Uh, dat is naar eigen zeggen een Neder-Saxische biercommando dat met veel bravoure punk rock'n'roll speelt. Scroetbalg bezinkt branivol in het Drens, de zaken die het leven volgens de bandleden de moeite waard maken, bier, auto's, methanol, kroeggevechten, ponypark, slagharen, andermans moeders en hun geliefde provincie. Uh, Rotzorg komt mee in de Support en dat is een driekoppige punkband uit de regio Arnhem Doetinchem en die is ontstaan eind 2022 en Rotzorg maakt stevige energieke en snelle Nederlandstalige punknummers met de invloeden van her en der afgelopen. De paasconcerten nog te zien in Luxor Live. En dan komen ze nu dus weer in de Luxor Live in Arnhem dus. De deuren openen om half acht. Tickets kosten 15 eurotjes En de aanvang is om kwart over acht. En nou ja, 2025 begint goed. Want op vrijdag 3 januari schotelt de Pul U Uden je een obscure metal package voor in hun kleine zaal. Lekker intiem, heftig en kult. Deze avond wordt gevuld door de Tilburgse moderne metal band Autark. Het trio Ferrer... ...en het Eindhovense Alkehest die Doom Death Metal maakt. Adark Ferrer en Alkehest spelen dus in de pullen. De Ude. Tickets kosten maar 15 euro's. De zaal opent om half acht en de aanvang is om half negen die avond. En je kunt diezelfde avond ook nog naar de Borft Deathfest ...met de Haagse oldschool death metal band Melting Ice... ...de Steenwijkse death metal band Abrupt Demise... ...de Friese death metal band... Uh, Deadspeak en de album release show kun je dus zien van Condolence. En het album Dying wordt daar gepresenteerd. En die band komt uit Bodegraven, dus een thuishaven voor die band. Dus de tickets kosten een tientje. Deur open om acht uur en de aanvang is om half negen. En kijk voor het actuele speelschema op www.dezonbodegraven.nl En daar speelt het zich dus allemaal af. En op diezelfde avond kun je ook nog een, er uh, vindt er een broederschap plaats in Café de Jek in Te Eindhoven. Dat is gesmeden door metaal Objecten en slechte beslissingen. Een avond waar nog jaren over nagesproken zal worden... ...want Neverus en Morningwood slaan de handen in elkaar... ...om een nacht vol onheilig plezier en zwingende metal te leveren. Dit jaar voegt Chain of Dogs zich aan de party toe... ...wat de pact compleet maakt. Tickets kosten een tientje, deuren openen om 8 uur die avond... ...en half negen begint de eerste band te spelen Chain of Dogs. Dus uh, Na helaas een jaar over te hebben moeten slaan... ...is Hedon Zwaar Nieuwjaar... ...de nieuwjaarsborrel voor Metal minnend Nederland is weer terug. Met als vanuit als strijdtoneel de beide zalen die Hedon te bieden heeft, zullen zeven acts, eh, acts van zowel binnen als buiten de regio met een klapper van een headliner erboven de review passeren terwijl wij samen proosten op een weer een jaar vol keiharde metal gave concerten en prachtige festivals kijk voor het speelschema www.hedon-zwolle.nl de tickets kosten 49,50 zijn nog beschikbaar. Deuren openen om 6 uur en de aanvang is om half 7. En dan opent Hesken het festival. En daarna spelen natuurlijk ook Bloodbath, Berserker Legion, Hellafron, Teethgrinder, Kitezer, Insurrection en Hesken dus. En was Arnhem te ver weg voor je om Outark en Vera live te zien? Dan heb je nog een herkansing op 4 januari in de DB's te Utrecht. Als tweede support act komt deze avond het Utrechtse Enapoda mee. Die progressieve extreme metal brengt met invloeden uit de Black Death en Mellow Death. Dat wordt genieten en flink het De tickets kosten daar 13 euro en de aanvang is om 8 uur. En tot slot, op 4 januari vindt er een high-energy post-party grind hardcore punk avond plaats in studio Gons In Gouda natuurlijk, met drie enthousiaste en energieke bands. De stoeptegels, die al eerder waren vermeld door uh, Alex Mulder, geloof ik, van Mutator. Of, ik ben even in de war, denk ik. Almost Ready and the en de slippers. Voor meer informatie over de bands, check www.studiogons.nl Tickets kosten voor de niet-leden 5 eurotjes slechts, dus dat is goed te doen. En voor de leden slechts 3 euro. Deuren openen en aanvang is om 9 uur. En alles vindt plaats natuurlijk in gouda. En dat was hem weer voor deze week wat betreft de Metal Concertagenda. Als je iets ziet waar je graag nog heen wilt, heel veel plezier mocht je gaan. Heb jij nog wat leuks gehoord tussen de.? Ja, Morningwood. Heb ik ook een ja. lacht van. Ja. Oh ja? Ja. Maar ze uh, blijken wel lekkere muziek te maken. Okay. Een Nederlandse band, weet ik. Dus oh. uh, ja. Een beetje, een beetje folk metal, daar okay. hou ik wel van. Ja, ik en dan met, met de, de Morningwood. Morning ja, Morningwood, ja. Of okay. zo door de woods met een Morningwood. Een tekentje. dat is morning met OU. Oh. Dus uh, dat is morning van uh, oh, ik dacht brief. niet uh, morning oh. in de ochtend. Zou nog kunnen. En een zwaar gevecht te doen in ja, het bos. Ja, precies. <laughs> Echt Het is dus een leuk avondje daar in Eindhoven gelopen. Oké, okay, nou, je over die naar Eindhoven. Maar... Nee, het is niet nee. ver weg. Hè? Maar ja. voor degene die in de buurt wonen en die luisteren vanavond altijd Leuk om daarheen te gaan, ja. Toch, nou dat was het meer voor vanavond. Ja, het was me een waar genoeg. Ja, dat was mij uh, ook uh, zeker uh, meer dan genoeg. Nou, uh, <laughs> genoeg ja, ook <laughs> tijd om naar bed te gaan. Ja, ja, dat nee. al Morgen weer werken. Laatste dag ja, van het snap. jaar, natuurlijk. Ja, helaas, het is ja, nu weer voorbij. Nou, he? ja, 2025, ik heb ik zin in. Ik ook, zeker. Nieuwe goals, But, uh, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Daarom een frisse start. Dus, awesome. uh, ja, maar ik heb er zin in. Ik, ik wens jullie een hele fijne jaarwisseling. Bedankt voor het luisteren, iedereen. We starten, uh, nee, we eindigen bedoel ik de avond met de Covenant. Ja, de Covenant. Uh, die hebben een restaurant gemaakt. Na ja. tien jaar, geloof ik, niks gedaan te hebben. En Stap dan hal ik purus backed up de uh, band. Dus dat is gewoon awesome. Ja, zeker. Enjoy! Nou. Tot uh, volgende week, dan ben ik weer met Play It Loud Brand New. Een overzicht van december releases. En uh, voor iedereen thuis natuurlijk een uh, fijne jaarwisseling gewenst. Yeah. En uh, horns up en. Scar! Stay metal.